De aardoliemaatschappij gaat nu al voorbereidingen treffen op het stopzetten als kraan helemaal dicht gaat. De NAM wijst erop dat de gaswinning ook welvaart bracht en dat het stopzetten ervan consequenties heeft voor toeleveranciers in de regio. De NAM gaat zich nu voorbereiden op een lagere productie.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 Album Additional uh, Low End Sound System. Het is 6 uh, minuten over negen um, welkom in het uh, tweede uur. Uh, het nummer dat uh, heette Thoughts. Er staan uh, veel, uh, ook een, uh, nou veel, ik zeg het merendeel is uh, instrumentaal... maar er staan ook uh, vocale stukken op. En uh, die nummers, die zul je ongetwijfeld de komende tijd ook nog uh, bij ons langs horen komen. En buiten dat, uh, we gaan proberen of het, het, tweetal, het edele tweetal uit Arnhem en Haarlem hier uh, kunnen strikken. Ja, uh, logistiek zal dat uh, wat uh, minder moeilijkheden gaan uh, opleveren. Uh, maar het zal wel op termijn uh, gaan gebeuren. Want één van de twee is uh, behoorlijk aan het, uh, aan het werk in het dagelijks leven. En de ander die richt zich echt op het uh, muzikale gedeelte van, uh, van het hele verhaal. Goed, uh, straks uh, is het de beurt aan uh, Michel Ebbe. De, de, dat is uh, de derde, want die hebben we nog, nog niet gehoord. Maar die gaat uh, straks uh, natuurlijk nog uh, komen, nu nog niet. Uh, want ik moet eerst een, uh, een schreeuw naar boven geven. Of uh, de techneuten, want dat, uh, dat kan dan weer een, uh, een theekwartiertje worden. Als, als, als er eentje binnenkomt en uh, de ander, ja, dan is het gauw gebeurd natuurlijk. Dus zeg ik even de, de huishoudelijke mededeling uh, hier... Uh, wat, wat dat betreft uh, binnen dit uh, pand van Sierfem Zandvoort... Dan kan gezelligheid geen tijd kennen. En we hebben toch ook nog wel een serieus programma natuurlijk, af te werken. Uh, dat uh, gaat zo dadelijk uh, gebeuren. Uh, nu weer tijd voor het uh, werk van Aion. Want uh, zij uh, had uh, daar had ik al wat uh, van gedraaid in het vorige uur. Uh, dat was het titelnummer van uh, de EP. En nu het uh, vierde nummer wat je op uh, de EP terug uh, kan vinden. En dat nummer dat heet Down the Ways. was Down the Ways. Uh, het is uh, zo langzamerhand tijd dat we de derde van uh, het stel vanavond uh, hier gaan laten horen. Uh, dat is een wat, ja, eigenlijk een wat oude bekende, want uh, die is hier al uh, drie keer geweest. Dit is vanavond de derde keer dat hij hier over de grond uh, komt. Uh, en ja, Michel, want ik heb me laten vertellen... jij gaat uh, stiekem al een nummer van Gravel Town uh, spelen. Een nieuw nummer, geloof ik, toch? Of ja. niet? Ja. He. En uh, een tweede nummer dat hebben we ook nog niet eerder gehoord en dat komt dan weer bij jou op je eigen ja. album terecht. Dat is volgens mij ook nog nooit eens een keer heel lang geleden. Een beetje oorlogsnummer. Een oorlogsnummer? Ja, dat wil zeggen dat nummer en ik zijn in oorlog. Oh, oh. Nou, zijn gaan... niet, we zijn nog <laughs> samen niet... Um... Jullie hebben nog geen verzoeningen met elkaar gesloten. Ja, het gaat ook over oorlog ergens, maar nee. Dit is zo, soms heb je een nummer wat een soort van met jou aan het vechten is. Ja. ik hey, dacht, fuck it, gaan we gewoon weer eens een keer doen. Nou, okay. Kijk je wie de wint vandaag. Nou, eh, dat, dat, dat, dat <laughs> lijkt me heel erg interessant. De battle uh, van, uh, van het nummer te, ten opzichte van degene die het uit uh, gaat voeren. Um, nou, ik zou bijna zeggen, uh, welke twee nummers zijn uh, zijn het, uh, Michel? Uh, eerste nummer is inderdaad wat op de tweede deel van het tweede album van Graveltown komt. We ja. zijn bezig met een project dat heet The History of Gravel Town. Ja. Part 3. Was al gereleased twee jaar geleden of zo, denk ik. Ja. Part 1, dat is deze dus, ja. uh, hebben we in 2016 najaar opgenomen bij Rikke Korswagen. Daar staat dit nummer op. En van, heet... van Halfway Station, halfway ik, zeg station. Het dan maar, ik zeg het dan ja. maar ja. even bij. Ja, die heeft de studio in Rotterdam. We zijn ja. met hem opgenomen. Toen heeft het een anderhalf jaar stilgelegen. Nou ben ik weer bezig dat nummer, te, of die, die EP, af te maken. Ja, oké. Okay. Dus daar staat dit nummer op. En het andere is die solo plaat. Nou, als je het over uitstelgedrag hebt, wat Thomas, wat Thomas ook ja, zei. Ja, ja, ja, ja. Die EP uh, laat twee jaar op zich wachten. Die ja, solo plaat bijna achter. We tellen als, rustig door. Dus, ja, het uh, is zo'n beetje iets als de Beach Boys die ook ooit uh, zo uh, ja. met zo'n project bezig hebben, uh, wat nooit uh, bijna afkwam. Uh, maar ja, uiteindelijk... Heb ik heb geen twaalf jaar in mijn bed nee, gelegen. Precies. Ik werk gewoon pleurens zwart en in, in de goed Rotterdams. Ja, ja. Uh, en heb je niet altijd even de tijd. Nee. Brian deed het beter dan ja, oké. Okay. <laughs> Goed. Uh, nou, laten we, laten we maar gaan luisteren naar wat, uh, wat, je, wat je gaat uh, voor ons in petto hebben. Yes. How's with no name? There's a house down the street It stands quiet and still Nobody saw no one there The last thirty years And the trees in the garden once stood tall and with grace Learned to bend over backwards As the wind cries there In the backyard fence, lost all its paint, while flowers hide stories of the house, the house with no name. world in remorse, thoughts mentioned in vain, How oh, everybody knows that kind of tears that leaves tain, and in darkness and silence years slowly fade, while silence is true golden in the house. the house with no Find me a home with a view of the sea Where rooms are bright, colors run free And stories grow wild, sacred and free Only waves of the answer when they touch the beach. I won't look back Not once I will crave, No, I'll never return To the house The house with no name een haast mysterieus nummer. Uh, het huis wat geen naam heeft. Uh, in ieder geval, dat was het uh, het nummer wat uh, Michel hier uh, vertolkte, maar uh, ja dat, uh, dat is een nummer wat, uh, wat ook met Gravel Town uh, later te horen is. Zo zeg ik het goed, toch? Uh, of niet? Te gereden, ja, ja oké. Okay. Ja, neem, neem een slom water. Uh, een tweede nummer, wat, uh, dat is van Michel zelf. Uh, die komt ook nog ergens op een, uh, op een album uh, terecht. Wat ooit komt. Wat ooit komt. Uh, nou ja, je hebt in ieder geval uh, toch ook iemand uh, die uh, toch een beetje ook met het, een beetje met stok achter de deur uh, zit. Een ericke koorswagen. Ja, ja, ja, nodig, want Ja. blijf je hem allemaal in je hoofd. Ja, zitten, precies. Want, uh, ja, mensen natuurlijk wel herkennen, denk ik. Ja. Uh, ja, nee, precies. Uh, maar het is ook om heel veel werk. Ja, maar er zitten best wel raakvlakken in tussen de, de, de muziekopvatting van, van Rikke en van jou. Dus, dus ik ja. vind het ook niet zo verbazend uh, dat jullie met elkaar samenwerken. Dus dat, uh, dat, dat, ja. dat, dat verbaast mij eigenlijk ook helemaal niks. Maar goed, dat is een ander verhaal. Daar komen we straks misschien uh, nog eventjes op. Maar nu het, uh, het nummer wat uh, Michel voor hem zelf houdt voor zijn ik. eigen album. Ja, in ieder geval. Laat maar horen, Michel. Komt Komt ie. So you're in need of revolution, the one that got you safe through life, the one that offers moral solutions and keeps your homestead fire bright You're in need of a revolution Your defenses are drawing near To believe without compassion Well, there's something happening It ain't clear oh, all your previous reks been burned. You seem to run out of traveling and road No hearts to touch by what you've learned at night you wait all You're in need of a revolution The one that preaches your point of view The one that comes comforts small delusions To hide the pain away from you Well, you're in need of a revolution To get a grip on your goals in life, tears of sadness, a true confession. Well, sometimes you live, sometimes you die, and you wonder why. And they'll say she looks beautiful in her silence so sublime. They how it's natural to hold her in your arms and cry, cry, cry, cry, revolution. seclusion and keeps your homestead fire bright. Well, it'll keep your homestead fire bright. Uh, het is inderdaad uh, helemaal geen gevecht, uh, vind ik eerlijk <lacht> gezegd. Het, uh, het, uh, het is eigenlijk harmonieus uh, in elkaar overgelopen, eerlijk gezegd. Ja, nou, dank ja. je. Dan heb dus, ik dit keer gewonnen. Dan heb jij... <lacht> goed, en dan is er nog niet eens een robot aanwezig, maar goed. <lacht> ja, want uh, dan moet ik aan Ronald Gippard uh, denken. Die, uh, die heeft uh, ook zo'n project uh, gestart uh, dat een robot gaat meeschrijven aan een verhaal. Waarop uh, dan op een gegeven moment gezegd werd: uh, En Ronald, wie bepaalt? Ik ben de baas, zegt Ronald. Dus ja, die robot, die, uh, de, dus uiteindelijk uh, voert hij die, die robot. En die robot die schrijft dan ook mee. Dus, dus ja, dat heeft er iets mee te maken. Nou ja, dat is een beetje een, een diep uh, vergezochte parallel. Dank je. We gaan zo uh, praten met uh, alle drie de mensen hier aanwezig. Maar eerst gaan wij uh, weer terug naar ook weer het Rotterdamse. Want uh, er is weer. Iemand die in de finale staat van de Grote Prijs van Nederland... en wellicht ook nog een kans maakt om hem te winnen. Als het aan mij ligt, zeker. En ik denk dat er nog meer uh, mensen zijn die dat uh, vinden. Uh, ik ken een redacteur van 3 voor 12 die dat ook vindt. Dus stiekem dan in dit geval. Dus uh, wat dat er gaat, uh, helemaal niks mis mee. Uh, de dame heet Verena Ward. Uh, dat is haar eigen uh, een volledige naam. Maar op Facebook gaat het onder de naam Ward. En dit is... Toevallig, nog niet zo lang geleden, online gekomen met een clip. En wij hebben daar een single afgepikt, als het ware. En dat is uh, Nobody Else. En die vind je dus ook terug op de EP. Die morgen dus gepresenteerd wordt in Rotterdam. In loud Rotterdam, wel te verstaan. Het nummer dat heet. Nobody Else. Ja, en uh, zij uh, is dus morgen te bewonderen in uh, Loud Rotterdam. Dan mag, uh, dan mag je dat uh, dus uh, allemaal uh, doen. Uh, nou zit ik even te kijken. Microfoon 4, dat is uh, links. En microfoon 2, als het goed is... Dat ben ik. Ja, heel goed. Ja! Ja, goed gevonden. En uh, Lisette, nou trek er maar uh, naartoe hoor, die microfoon. Want... Uh... Hallo, goed? hallo. Ja, hij doet het. Mooi. Um, want uh, het, het, het zit er op uh, voor jou, Lisette. Want je, jij, jij bent nog echt bezig om je uh, een beetje je weg te vinden, als het ware, toch? Ja, In de muziek. ja zeker. Ja. Uh, is dit uh, iets uh, wat naar meer smaakt? Ja, zeker weten. Ja? Um, ik heb altijd al mijn eigen muziek willen uitvoeren. Mm -hmm. uh, daarmee is de drive met muziek ook uh, begonnen. Daar, daarom ben ik ook liedjes gaan schrijven. Ja. Dus... Uh, ja, ik wil meer van, van dit. Ja, dat, is dat, maar het ja, dat is nog maar het je, begin. Heb je, heb je ook plannen? Want uh, ja, na nou, Young quiet, quiet in Delft... Uh, dat is vorig jaar geweest, hè? Geloof ja, ik, ja. Klopt. Um, en Dan is het nu wel de bedoeling... dat je uh, dat een vervolg gaat geven, toch? Uh, nee, ik heb in november al een EP'tje uitgebracht. Oké. Okay, okay. um, maar dat, wel, dat zag ik alleen akoestisch. En ja. ik ben nu bezig om uh, eigenlijk uh, met band... Uh, die nummers te gaan invullen. Dus een met een band? Ja, ja. dus uh, dat wordt geen en de... gitaartje. Nee, nee, nee. Een Lisetje, maar een bandje en Lisetje. Een ja. <laughs> bandje en Liset. Uh, want inmiddels is ook Michel uh, aangeschoven aan de tafel. Uh, dan ga ik uh, verder met uh, Thomas, Tibi Florisser. Want uh, dat is uh, de naam waar hij onderop uh, treedt. Ja, klopt. Ja, hè? Ja, ja. En we zijn ook nog collega's. Dat klopt ook nog. Eens. Ook nog, ja, want uh, ook jij hebt een uh, radioprogramma. Ik heb ook een eigen radioprogramma. Ja. zeker, ja. En wat, uh, wat, uh, wat is het verschil uh, tussen, uh, tussen deze jongen hier aan deze kant van en tussen uh, jouw programma? Uh, ik denk dat we allebei iets doen wat we heel erg leuk vinden. Toch wel? Uh, nou ja, absoluut. Alleen ik, hm. ik heb al voetstavend heb ik uh, bij de Atos uh, de regionale radio in uh, Zwijndrecht, Dordrecht, en uh, ja. Amsterdam. Heb ik een uh, programma met muziek uit de 60s, 70s, 80s? Ja. Uh, en dat vind ik heerlijk om te doen. En dat vind ja. ik leuk. En dan ga ik er allemaal nutteloze feitjes op zoeken. En zo. <laughs> nutteloze feitjes. Oh, daar ben ik gek op. Ja, uh, uh, is, uh, het, is het ook zo? Want, uh, he, want ik, ik, ik zit weer naar jouw muziek luisteren. Ik zei al van, ja, ik, ik vind het een beetje... een halve erfgenaam van Harry Muskee. Ja, dat, uh, dat, nou, dat vind dat, ik dat, een groot compliment. Dat vind ik echt. Uh, ja, ja. Vind ik echt. Ja. Ook doet je stem me daaraan denken. Maar vanavond ook een klein tikkeltje een vleugje... Joe Jackson zit toch ook wel een beetje in. Die heb ik wel eens vaker gehoord. Ja, ja, ja. Dat, uh, ja. Die zit er ook wel in. Maar, ja. ik, uh, maar meer het blues... Kant, dat zit duidelijk. Uh, de, ik, ik weet niet, ben je ook in Grollo ooit geweest? Ik nee, wel hoor over. Nee, dat, dus, niet, dat uh, niet. Maar misschien moet ik toch maar eens doen. Maar ja, er, er huh? zit wel heel veel, heel veel blues in lange ja. lijf, hoor. Dus ja, het lange is... lijf. Um, ja, want ja. Uh, wie Thomas uh, tegenkomt, die ziet ineens twee meter in, uh, in de lucht. Het is wat dat betreft uh, Jan Dawen Kroeske, maar dan uh, in een uh, nieuwe variant. Zo moet je het uh, wie zien. Weet, wie weet. Ja. Um, maar goed, jij, jij uh, hebt een klassieke scholing. Die uh, halen we er ook wel uit. uit uh, de piano, want uh, ja, ja. ja, maar wat is nou de reden waarom jij uh, gebruik hebt met het klassieke en toch dan nou, dat uh, gaan uh, bent gaan doen? Weet je wat het is? Ja? Uh, ik ik denk dat ik op mijn tiende of elfte begonnen ben met pianoles nemen. Dat, mm -hmm. dat dat doe je dan op zo'n leeftijd. En, en toen werd ik veertien en dan begin je wat recalcitrant te worden en dan denk je ja, opstandig. ik wil opstandig en dan ja. ik wil al die klassieke rieltjes niet meer doen en ja. toen toen had ik heel erg een voorliefde voor voor bluesmuziek jazzmuziek en dat wilde ik liever op de piano doen dat is veel cooler dan ja. rol en je krukje onverschoppen en zo. Dat is leuk, dat is leuk. en ja. ja, Zo is dat eigenlijk gekomen. Ja. Hoe, hoe ben jij eigenlijk uh, zo in de, de muziekwereld? Heeft dat met de man die dat, tegenover ja. je zit uh, te maken? Dat ja. heeft wel heel veel met, uh, met Michel te maken inderdaad. Ja. Ik, uh, ik ken Michel sinds uh, 2012 denk ik. Toen ben ik begonnen aan de Zatkin Popacademie ja. in Rotterdam waar uh, Michel mijn, uh, mijn, mijn soort van mentor hoofdvakdocent uh, was. Ja. Uh, dus wij zaten elke week uh, een paar uur uh, uh, uh, aan mijn liedjes te werken. Ja, ja. En, uh, en zo is het eigenlijk. Uh, ontstaan. ontstaan. En ja. ik ben nu sinds 2015 uh, ben ik al afgestudeerd uh, ja. van de Popacademie. En Michel en ik zijn nog steeds uh, best close. Dus dat is goed. Ja, denk ja ik. Dat, dat, uh, dat kan ik beamen. Want <hums> ik ben zelf uh, geweest uh, bij uh, zo'n uh, zo sessie geweest in uh, Rotterdam. En toen waren jullie ook uh, met z'n tweeën. Dus dat uh, Jiri, is ja, ja, zat ja, ja, er toen ja, ja. ook bij. Ja. Um, die zitten nu niet erbij. Maar goed. Dat laten we even ja, achterwegen. Uh, dan kom ik weer bij jou, uh, Michel. Want ja. Uh, ja, jij uh, loopt al wat langer mee uh, dan, uh, dan vandaag. Uh, ja. uh, Graveltown. Uh, met uh, met de Brechtje ben je hier uh, geweest. Dat was ja. de eerste keer. Ja. En uh, nu is het vanavond dus de derde keer dat je over de grond ja, uh, bent geweest. Ja, um, ja, Want ja, uh, de sporen uh, die jij hebt uh, in de muziek. Als ik het zo hoor. Graveltown is echt... Eigenlijk Amerikanen, maar dan in de lage landen, zo'n beetje. Of, ja. uh, of ja, zeg ik het, of nou, ik omschrijf wel... ik het een beetje? Uh, nee, wij worden wel in die hoek geplaatst. Ja. En dat snap ik ook. Een uh, schapper is, is toevallig, waar we gisteravond in Heusden, mm -hmm. dat is in Brabant heb ik geleerd. Ja. Uh, niet gek ver van waar ik vandaan kom oorspronkelijk, maar ja. ik had er nog nooit van gehoord. Maar we waren daar bij een zekere Hannah Aldrich en zij zei ook, zij zit ook in die hoek, ja. heel erg. En ja. zei zij zei ook van ja grappig uh, eigenlijk ook wat Thomas net zeggen over zijn achtergrond, ja. zij is helemaal geen country artist, dat nee. vindt zij ook niet. en is ook, ik zou me zelf ook niet in die hoek plaatsen. eigenlijk maak ik rock and roll vind ik zelf. rock and roll, weet je, ja want je hebt een beetje zo'n te stemmen eigenlijk ook wat dat er het gaat. Te, ja. ja het heeft te maken met je attitude of zo ja. die erachter zit. en voor mij is rock and roll rock is ook gewoon wel weer een beetje punk en dat zit hem in diezelfde attitude gewoon scheid hebben aan dingen en je eigen koers willen. Het, het mooie ja, is, uh, want we ja. hebben Bregje de naam laten vallen. Jij hebt ooit een nummer geschreven. Uh, die op jou van hmm. oorsprong is het jouw nummer. En uiteindelijk heeft Bregje ja, ja, een nummer uitgevoerd. Want het, uh, dat vond ik ook zo'n grappig uh, verhaal. Ja, ik had dat nummer geschreven en ik dacht, van ja, nou klink je net als een oude vieze vent. <laughs> ja, en, en, ja. Dat wil je soms ook weer niet, ja. zeg maar. En, uh, en uh, we waren toen met haar plaat in 2014 bezig. En toen ja. zij zei, oh maar ik vind dat een heel gaaf liedje, Zal ik hem dan, uh, mag ik hem opnemen? Ik zei, ah, is ja, is goed. En uh, toen hebben we het wel veranderd qua flow en alles. Ja. Werkte heel goed voor haar. En toen dacht ik, ja shit, het is best wel een gaaf nummer. Uh, dus ik moet er zelf ergens ook weer wat mee. En toen speelde het een aantal keer live, ik en haar. En toen heb ik het eigenlijk diverse weer overgenomen. En ja. weer een beetje verbouwd en zijn we met Bandje gaan spelen. Uh, Daar komt het een uh, beetje op neer. Ja, het nummer dat heet You Don't Know. Uh, nee, Got To Go. Got To Go. Ja, oh, you don't you? know ja, ja, ja, ja, ja. ja Oké, ja, ja, dat hebben ze. Ja, got To Go. Wacht even, wacht even. Ik heb hem ergens. Uh, ja, zie je. Hier heb ik hem staan. Um, dus dit is de versie zoals Brecht in hem heeft uh, gespeeld. Maar het origineel is van uh, Michel, zeg ik er even bij. Dus uh, dat, uh, dat, uh, dat is hem. Uh, zelf vond ik hem ook uh, heel erg uh, mooi, eerlijk gezegd. Ja, het, het is leuk om een ja. nummer, twee versies heeft. Ja, nou, ja, ja oké. Okay. Maar, maar je bent er ook op uh, te horen. Want, uh, want we, je, samen met uh, Richard en met, uh, met, met Steven, heb ik uh, begrepen. De muzikale invulling. Dat was denk ik het andere liedje. Want eigenlijk heb dat best, was you, dat you, don't you Don't Know. That, that, that, ja. Want we hebben Richard Beukelaar, ook een songwriter. Ja. Uh, en Steven Rietveld, saxonist. Ja, dat en dat ook is. een songwriter die doen de backing vocals. Ja. Ja. You Don't Know is dat nummer. Uh, ja. En Got To Go dus is... Met is een ze... banjo en een puntgebas van Erik, denk ik. Oké. Gok ik. Laten we hem maar even horen. Nee, nou, Dit is, is er mee Ja, nou ja, goed. <laughs> Het is datico. Dus dat is hem dus. Utrecht En uh, dat is uh, wel weer grappig hoe dat uh, verhaal uh, is gekomen. Hoe ik daar weer aan uh, gekomen ben. Uh, want we hebben hier uh, Stilweef een paar keer gehad. Twee keer kwamen ze om hun album uh, en hun waard te promoten. En de derde keer hebben ze daadwerkelijk ook uh, gespeeld. En het leuke uh, was dat uh, Joris van uh, Stilweef... Die had een uh, stijf vast een foto van... George Baker. Ik zeg, uh, wat is dat? Ja, dat is onze beschermheilige. Dus die ging elke, bij elke uh, optreden. Dan staat George Baker, pontificaal, eigenlijk op het dashboard. Dus dat, uh, dat, vond, ik wel, uh, dat vond ik ook wel een aardig verhaal wat hij uh, daarbij uh, vertelde. Um, maar zij uh, zeiden op een gegeven moment bij, uh, bij mij in het programma. Weet je wat je moet doen? Je moet die Frank Valenza. Dat is een. Uh, nou, een nu heeft hij een uh, EP uitgebracht. Een paar weken terug. Is weer twee weken uit. En dit nummer staat er ook op Nieuw Medusa. Dus dat uh, is het uh, nummer wat je terug kunt vinden op deze. Daarvoor horen we got to go uh, Dan denk je het is uh, een uh, nummer van Brechier. Sanne Lacour. Nee. Want die is geschreven door de man die hier in deze studio uh, zit. En dat uh, is Michel uh, Ebbe. Die heeft het uh, nummer uh, geschreven. En hij heeft het ook ook nog zelf uitgevoerd, maar dan moet je dus volgens mij dat album van 2013-17, moet je dat uh, staat het daarop? Ja, het, het eerste deel, het eerste deel van, uh, van ons tweede album. Oké, okay, oké. Okay. staat hij daarop, Nee, van Gravel Town staat hij. Uh, ja, daar, daar, ja, zie je daar, daar, ja, ja, ja. Is, daar is je op, uh, terug te vinden. Um, voor de mensen die het spoor bijsteren is... Uh, met, uh, met al die delen. Uh, dus, uh, dus ga gewoon maar even naar de Facebookpagina... van Gravel Town. Dan kom je er vanzelf wel uit, denk ik. Uh, en het is geen doolhof. Dus dat, dat, dat, wordt, uh, dat wordt gewoon... Uh, uit de doeken gedaan hoe dat werkt. Toch? Ja. ja zie je. Um, goed, we gaan, uh, ik ga nog even naar uh, Lisette. Want, um, wat heeft jou doen besluiten... om mee te doen aan Young Quiet Quiet? Um, ja, dat is ja. eigenlijk heel grappig. Ja. Um, een uh, leraar van mij, ik, ik studeer op het conservatorium van Utrecht. Ja. En een uh, leraar van mij, die kent de organisator van, daarvan persoonlijk. En ja. zei van, hé, uh, hey, er is zo'n wedstrijd en uh, doe, doe daar gewoon aan mee. Ja. <laughs> dus uh, toen dacht ik van, wat ga ik doen. is een popjournalist, toch? Hans van der Maas? Ja, precies ja, Hans he? van ja. der Maas. Ja. Ja. Uh, en, uh, want hij is een van de grote uh, drijvende krachten achter, dat, uh, achter dit, uh, ja, dit. Zeker. Ja, uh, ja, dus heb jij een, uh, een beetje materiaal naar, uh, naar de organisatie toegestuurd en dus zeiden ze toen van uh, kom maar ja. Ja? ja eigenlijk vrijwel meteen dus dat was wel, wel prettig ja, het is, het, is, het is buiten Utrecht uh, geweest. Uh, want uh, ja. dus, uh, de provincie grens af. Jij komt niet, uh, niet echt uit Utrecht, hè? Nee, ik kom oorspronkelijk uit Amsterdam. Oh, dus uh, ja, uh, ik, uh, hoe uh, komt een uh, Amsterdamse uh, in, in, uh, in Utrecht? Uh, terecht? Ja. Ja, uh, nou ja, gewoon uh, ergens aangenomen worden en uh, daar gaan wonen en studeren. Ja, heel zo, ja, ja, ja. Zo, simpel. ja zo simpel is het. Ja. Want, uh, <laughs> nou ja, goed, uh, dat, dat kan. Ik bedoel, uh, er zijn uh, mensen uit Haarlem uh, die hadden, uh, dat was uh, nog niet zo lang uh, geleden... die had uh, op een gegeven moment uh, gezegd uh, van Nemzis, mee uh, meegedaan bij de Rob Agda-woord. Ja, ik uh, wil heel graag uh, bij het uh, bij conservatorium in Amsterdam en uh, niet... Naar Haarlem of maar kijk, als Amsterdam uh, ja. jou niet neemt, dan is de vol, was de volgende optie uh, de Codarts uh, in Rotterdam, dus ja, dat dat ja, was dat, dan de volgende optie. Dat liep bij mij ook zo, zoiets. Ja, maar ja, je wordt is... aangenomen, daar ga je heen. Ja, dus uh... Uh, maar goed, bevallen neem ik aan. Ja, enorm. Ja. ja, ja, ik doe een combinatie tussen jazz en pop en ik voel me ook een. Jazz en popper. Ja, dat, dat haalde niet dus, toch uh, wel een beetje uit jouw muziek uh, ja, eerlijk dat, gezegd. Uh, dat zou <laughs> Die voorliefde. Uh, uh, waar komt dat vandaan? Voor jazz? Ja? Um, nou, heel vroeger uit uh, de oude Walt Disney liedjes. Ja. Dus, uh, van uh, Jungle Book en zo. Yeah. Dat is echt uh, jazz. Dat is uh, Louis Prima. Ja, ja, ja. Um, ja, ja. En, uh, maar ook Joni Mitchell, haar jazzplaat Mingus. Ja. Dat is uh, voor mij wel... Uh, ik, ik ben eigenlijk echt begonnen met jazz eigenlijk. Poppen was niet, uh, niet echt mijn ding. Nee. Net genoeg. Nou, dan, uh, ja, dus, dus, dan, dan ben ik zeker nieuwsgierig. Als het straks in een bandsetting... dan zal het ongetwijfeld wel een beetje... een jazzy uh, laagje ja, gaan krijgen. Ja, ik denk het wel. Maar ja? we, we, we gaan het zien. Ik ben nog uh, bezig met, uh, met kijken wat er allemaal mogelijk is. Ja. Dus de, de, wordt... de muzikale grenzen aan, aan het verkennen en Precies, opzoeken. ja, Gewoon ja, ja, kijken ja. wat mogelijk is. Ja. Uh, dan... Ga ik toch weer even naar jou, Thomas. Want, uh, ja, uh, want ook, uh, uh, jij uh, had plannen om iets uit te gaan brengen. Maar uh, hoe ver staat het, Ja, hoe, ja hoe ver staat het daarmee? Uh, nou, ik, uh, ik ben, eigenlijk, uh, ik ben er even een, een jaartje soort van tussenuit geweest. Ik ben ja. op een soort verlengde winterslaap geweest. Ik heb even uh, gestort op al die dingen die het uh, grote mensenleven met zich meebrengt. En ja. uh, ik ben er nu weer, weer klaar voor om weer lekker veel uh, muziek te gaan maken. Ja. Weet je, het wordt weer mooi weer en zo. Ja. Dus het is allemaal helemaal goed. Um, ik, had, ik had eigenlijk plannen voor een, voor een plaat die uh, eigenlijk rond deze tijd uit uh, zou uh, gekomen had moeten zijn. Ja. Is dus niet gebeurd. We nee. dus schuiven gewoon een jaartje op. Weer dat aardstel gedrukt. Ja, maar weet je wat het ook is? Ja, ja, als je ja. geen liedjes hebt, kan je ook nee. geen nieuwe plaat maken. Nee, dat, dat, is, is, dat is ook weer dat zo. Dat het punt. En ja. Je kan niet altijd alles maar blijven herkauwen Nee. Dus, uh, maar, schrijf jij, uh, ja, maar schrijf jij veel of... of... Uh, op, het moment heel weinig. Ja? op het moment heel weinig. Ik heb wel weer uh, dat ik steeds van die golven van inspiratie krijg. Toch wel. Ja? Dus ik, ik heb het idee dat het, uh, dat het wel weer de goede kant op gaat. Ja. Ben jij ook kritisch in dat, dat opzicht? Uh, ik ben ongelooflijk kritisch. Ja? Ja. Ja. Want uh, dan schrijf je iets op en dan, hè, dan werk je dat uit. En dan vervolgens dan ga, je dat, uh, dan ga je er wat mee doen. Ja, en en dan denk je, al, ja. Wat is dit voor bakker of zo? Dat, ik zeg uh, dan altijd, het moet wel goed zijn. Ja. En, en ja... Je hebt je eigen maatstaven ik daarvoor. Eigen maatstaven. En ja. Ik leg de lat ook altijd best wel hoog voor mezelf. Dat ja. heeft altijd wel lekker gewerkt. Ik bedoel, er is ja. De laatste keer dat ik dat deed is een heel mooi album uitgekomen. Ja. Dus uh, dat, dat, dat, dat gaat op zich wel prima. Maar, ja, uh, ja ik, heb, ik heb nog steeds plannen om iets te gaan, gaan uitbrengen. Want het is ja. nog wel tijd, maar ik weet nog niet wanneer. Ik ja. weet nog niet wat, ik weet niet hoe. En er is, er is nog iets. Want uh, ik, voor de mensen die... Uh, Tibi Flores een beetje volgen op de sociale media. Komt komen er een aantal optredens, maar dat doe je niet alleen. Nee, dat nee. klopt. Ja. Nee, nee, ik. Uh, ik uh, Inmiddels uh, hebben wij dat ook ontdekt, want uh, wij draaien af en toe nog wel eens een uh, nummer van. Natalia uh, Magdalena. Natalia Magdalena, ja, Natalia Magdalena. ja, ja. Daar, uh, daar speel ik nu ook heel veel mee samen, inderdaad. Ja. ja. Um, um, um. Dat is, dat is leuk, want ja. um, uh, we zijn een stel, maar we ook, ja. maken ook allebei muziek. En dat ja. is heel leuk om te delen. En uh, het leuke daaraan is dus ook dat uh, als, als, als er nu ergens een optreden komt... voor haar of voor mij, dat we elkaar eigenlijk mee kunnen slepen daar naartoe. Ja. We, uh, ja, uh, ja, ontstaat er dan een bepaalde wisselwerking... Dat, dat wanneer zij aan het schrijven is, dat je denkt... Nou. Ik eh, voel nu ook ja. even wat, uh, wat opkomen ja, met, uh, met pen en papier en ja, een dat, paar uh, melodielijnen in, uh, in mijn hoofd. Uh, dat, hè, dan is zij bezig en dan, dat je elkaar aansteekt. Het is, en dat ja. gebeurt zeker wel. Dat, ja, ik heb dat dan heel sterk als zij dan lekker bezig is met schrijven. Dat ik ja. denk ja, maar ik wil dat ook. Ja, dan ja, ja. ga ik het ook weer proberen. Ja, zeg maar. ja, ja. En dan, uh, ja, zo werkt dat wel en het gaat andersom, denk ik, ook wel zo. Ja. Ja. Um, de optredens uh, die, die eraan zitten komen, die zijn geloof ik in het voorjaar nog. Uh, ja, we hebben afgelopen zondag eentje gehad. Ja, klopt. In uh, Barbiertje in ja? Haalvoetsluis. En uh, nu staat er in, uh, in juli pas weer eentje ja. samengepleegd. Ja. Maar uh, wie weet wat er nog uh, tussendoor In Den Haag had uh, ik ja. Je gezien. Schreveningen, ja, in Scheveningen. Ja. Nou ja, ah, ja het, is, het, is, uh, het is wel een muzikale stad, uh, Den Haag. Uh, absoluut. Ja. ja, nee. Absoluut kan ik niet ontkennen. Ja, dan ga ik nog even naar de linkerkant. Naar Michel toe. Zit er nog iets in voor jou de komende tijd? Qua wat? Ja, optredens. Uh, uh, ja, volgens mij. Uh, de, uh, ik was het eigenlijk stiekem zo aan het opzoeken. Want ik, ik ja. weet niet helemaal precies. Maar volgens mij speel ik volgende week. Ja, ja, ja. dit ja, ja. nee, nee, nee, uh, is iemand die samen, souffleert. Met, ja. Samen met uh, uh, Wink. En ik weet eigenlijk zijn achternaam ook niet zo goed. Dat versta <laughs> ja, ja. ik niet. Hij wordt me van alles ingeplaatst. Ja, weet ja, ja, ja, ja. gewoon wat ik zeggen hoor. Bertram? Ja, een zekere Wink Bertram. Ik ken Wink hem niet. Ik heb wel een paar filmpjes gezien. Heel cool. Ze houden uh, hm. ja, ook wel weer in die Amerikaanhoek. Uh, uh, ja. Man. Ja. En uh, nou, dat. Dus. Is die, die komt niet uit Nederland als ik het. Uh, nee, hij is een Amerikaan. Hij is een echte Amerikaan. Ja, ja. Uh, lopen er ook lijnen tussen, tussen jou en uh, buitenlandse uh, artiesten? In dat op zich? Of muzikanten? Nou ja, uh, ik en Demet, uh, die dan Dead Run voornamelijk ja? doet. Ja. Uh, uh, zijn bezig om uh, uh, een aantal artiesten hierheen te krijgen. Of daar hebben we sowieso wel contact mee. Ja. Uh, ook wel wat in Nashville. Um... Nashville! Dat is een leuk bruggetje. Ja, en, en, en dan want... blijven zeggen er geen country maken. Nashville heeft ook goed. heel veel andere scenes. Uh, ja. Wat mij ooit het verteld. Is Vindelijk... Niet alleen country, nee, dat weet ik. Nee, dus... van metal tot, tot, tot hard rock tot ja. met raps. En volgens mij, we, toen hoorde tien jaar geleden... ook de grootste Koerdische gemeenschap woont in Nashville. In, van de US. Ja. Dus er zit heel maar, veel maar muziek dit... daar. Wereldmuziek, jazz, dus wel, Ja, alles maar is, dus het is wel een mu muzikale stad uh, begrepen. Heel het werkt, erg. werkt ja. inspirerend, ook voor Nederlandse ja, singer Ja, het is heel dus. eng. Ik vond het heel eng. Ja? Omdat het... Want kon, kon, kon, ben je er ook Nederland, uh, Nederlandse singer-muzikanten daar tegen gekomen? Ik hey, ken sowieso een Nederlandse muzikant daar. Daar hebben we een tijdje met de Road Roadshow nog iets mee gedaan. Ja. En uh, voor de rest, nee, ik ken eigenlijk alleen de Amerikanen daar. Alleen maar de Amerikanen, ja. ja, nee, want waar we mee afsluiten. Ja. Deze dame, die komt oorspronkelijk uit Amsterdam. Maar heeft inmiddels ook uh, uh, even daar in Nashville het een en ander al gedaan. En ik geloof dat ze daar nu weer zit. Dus... Judy, denk ik dan. Wie? Judy? Nee, oh. Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruza oh, lid ja. uit Amsterdam. Ja, Julie Blank, ook een songwriter die ja, ik ken. Ja. Maar die komt niet uit Amsterdam. Ik denk eerder uit Utrecht, ja. denk ik toch? Jij, ja, dat, dat ik, heb er wel eens, Utrecht, ik heb er wel eens van gehoord. Ja, die, uh, wat jij die is zegt. Ook aan het opnemen, ja. nou ineens. Van zag ja, ik op haar Facebook. Maar uh, van, van Jeruzalem weet ik het uh, bijna wel 100% zeker. Die is hier ook uh, geweest in 2014 toen zij haar EP uitbracht. Uh, en inmiddels heeft ze dus een aantal uh, uh, liedjes daar geschreven en opgenomen. Dus en speelt ze dus daar ook. Dus wat dat gaat. Uh, en nou, niet zo lang geleden heeft ze dus uh, weer een nummer uitgebracht. Uh, Speciaal op 8 maart. Dat was het, de dag van de internationale vrouwendag. En toen ah. heeft ze daar... Dat nummer dat bestond al wat langer, maar daar sluiten we zo direct mee af. Dus dan Top. is het wel weer een ja. leuk bruggetje dat je Nashville noemt. Dus vandaar dat ik het. Uh, het is een goede en... stad, ik raad het iedereen. Ja, aan. ja, ja. Uh, nou ja, goed, dus dat, dat is uh, eigenlijk uh, een beetje het uh, verhaal met optredens. Want daar uh, van die kant ja, net we het. Ja, wel bezig met het afronden van die EP. Veel studiowerk. Ja. Uh, en dat kost mij altijd heel veel tijd. Ik ben ja. er wel heel ongelukkig van, als ik heel eerlijk ben. Het editen en schoonmaken. Mixen niet, mixen doe ik vrij snel, maar editen ja. alles recht een rol op. Kost heel veel tijd. Ja. Uh, dus ik zit met smart te wachten tot die shit af is. En ik heb eigenlijk heel veel zin in nieuwe dingen te gaan doen. En ook dan te spelen. Zijn we al mee bezig. Okay. Ik moet trekken om een keer gewoon inderdaad in de US een aantal uh, dingen te doen. Ja. Zijn we al aan het plannen een beetje. Stiekem zo. Maar dan, maar, ja, dan moet eerst dat af. Ja. Moet af. Moet Goed. Af. Ik dank jullie wel voor de komst naar, naar Zandvoort. Ja, gedaan. Ja. ja, jij bedankt. En uh, natuurlijk zijn we zeer nieuwsgierig als er weer uh, nieuwe dingen zijn. Dan horen we het graag. Yes. Oké, okay. uh, dan kijk ik even naar achteren. Want het wordt uh, tijd weer uh, dat wij uh, in koor iets uh, gaan uh, lopen roepen. En dan zeggen Marcus en ik in koor, tot, tot volgende, volgende week. Want volgende week hebben wij weer een compilatie-uitzending uh, een een compilatie met uh, de Rob daar woord Want dan uh, is het uh, de tijd voor de finalisten. En hier is zij, tot aan het nieuws van tien uur. En daarna hebben we de beurt aan Benno met uh, het, uh, het uh, programma... <tied> Uh, peaceful Radio, en dit is dus Jeruzalem met Maybe We'll Sto Still Got Time. Dag. Something I lost in time and get it back Somehow I just want to say that you're